De vervoerders durven die prijzen niet te verhogen uit vrees om opdrachten te verliezen. De nationale ombudsman Brenninkmeijer heeft een onderzoek ingesteld naar de medische zorg in asielzoekerscentra. Brenninkmeijer kreeg klachten van de artsen over het tentenkamp in Ter Apel. Ze zagen daar honderden mensen met verschillende aandoeningen waarvoor ze niet werden behandeld. De artsen vonden het schokkend dat de asielzoekers zo lang geen medische zorg hadden gekregen.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 Dit, was... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 richting Amsterdam bij Hoofddorp 2 kilometer. Er staat een auto stil op de linker rijstrook. Naar Den Haag op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag Centrum langzaam rijden en stilstaan. A15 Gorkum europoort bij knooppunt 5 kilometer. Na een ongeluk is de linker rijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 4. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Debrechtseplein 4 kilometer.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 Rust weer in uh, de tent. Ja. Waarschijnlijk hebben wij het nieuws gemist, omdat die op onverklaarbare reden niet uh, uitgezonden is. Dat ja. komt goed uit. Want mevrouw Lemmerslana wil <laughs> nog één opmerking maken, uh, omdat zij iets vergeten is. Ja, ik heb natuurlijk zoveel te vertellen en eigenlijk heel schandalig, vergeet ik gewoon het enthousiasme van uh, de organisator van uh, Timmerdorp, de, de Dimitri Buis. Uh, of een van de organisatoren, die heeft uh, echt toen wij dat, ik vroeg dat eigenlijk aan hem: van, Ja, kan je niet iets met dat Timmerdorp? Uh, nou, we kunnen niet het, het timmerdorp gaan organiseren. Dus die heeft erover nagedacht. Mm -hmm. En die doet nu bij... 38 Avenue, die ook een aantal activiteiten doet, dat is van zijn oh ja, vrouw, ja, ja. Ja, ja. Uh, doen ze nu uh, vogelhuisjes maken en pimpen, ja, dat vind ik mm, zo onwijs leuk, leuk. leuk. En, ja. ik ja. moet alleen er eerlijk bij zeggen, ze, hebben, ze doen het vier keer, en ik geloof dat het uh, bijna alle, alle keren al vol zit, of misschien zelfs al vol zit, nou, kan je nou. Nou, maar ik vind het gewoon zo leuk dat hij dat heeft opgepakt en uh, nou, daar zijn we dankbaar op, voor. Het, het Timmerdorp heeft op zich al heel veel fans, ja. want ik had begrepen dat het gewoon helemaal vol zat. En, uh, neig naar uitbreiding heb ik begrepen maar laten we dat, dat even zou mooi zijn ja, heel goedorp okay, ja. gaat Bedankt. gezellig vogelhuisje ja, veel plezier met gijs ja en wie er ook aan de weg timmert is gijs en die komt op sportief uh, zondag <laughs> ja, of, of uh, zaterdag voetballen wat okay. oh, ja. vind je leuker hardlopen of voetballen nou, kijken naar voetballen vind ik leuker. En, uh, <laughs> het lopen op zondag uh, vind ik bezig. Dat beter. bij uh, Over dat lopen, heb jij je stappenteller mee? <laughs> nee, want het is afgelopen, de stappenteller. Wie heeft het gewonnen? Volgens mij het college. <laughs> ah, ik heb begrepen dat CDA redelijk in, in de race zat. Tuurlijk. Wij zijn heel erg in de race. Bij, bij alles. Bij, nou, niet bij alles. Maar, nou ja, bij de tellers zeker. Waar jullie ook nog steeds in de race uh, lopen en meer de race bij willen houden. Af en toe eens heb ik gelezen in de krant. Is de ladderwagen. De ladderwagen. Uh, ja, uh, dat klopt. Er heb een aantal uh, uh, redelijk strikte vragen over. Oh. Want eigenlijk vind ik het een, een beetje een hele slechte zaak. Niet een beetje, maar gewoon een hele slechte zaak. Dat die beslissing niet genomen is. Dus mijn eerste vraag is, wie neemt die beslissing? Dat de ladderwagen weg of blijft? Blijft, ja dat, dat, neemt, is dat, de dat neemt de gemeenteraad nee. neemt dat helaas niet. Wij kunnen alleen maar adviseren aan de uh, veiligheidsregio Kennenland, of oftewel de VRK. Kortom, als de VRK zegt ladderwagen weg, is die weg. Ja, maar dan heb je, heb je nog ook wel wat uh, wettelijke uh, regels voor. Het zogenaamde dekkingsplan. Want er moet uh, kunnen worden uitgerekend met wat voor woningen we hier te maken hebben. Met de, uh, de zogenaamde de portiekflats. Hoofd, uh, waar, je, waar, waar geen tweede is. vluchtweg is. En uh, ja, daar moet naar gekeken worden. En als er dan geen tweede vluchtweg is, dan... Uh, en de aanrijtijd speelt daarin een belangrijke rol. Want waar vandaan moet die de ladderwagen moet die komen? Wij hebben, en dat hebben we ook al aangegeven... maar twee aan, uh, ja, aanvoerroutes. Dus dan wordt de ja. en de Zeeweg. Ja, en de -weg, ja, en, uh, ja als het toch, wij liggen toch geografisch liggen wij wat afgelegen. En uh, ja, dan is het toch wel fijn als die ladderwagen op tijd kan komen. We bouwen nu een hele mooie nieuwe garage. Ja, ziet er, um, er heel mooi uit. Ja. Die is gebouwd op de ladderwagen. Dus... Dat is plek van een ja, ladderwagen. Dat, dat, dat vind ik een, een soort van kul argument eigenlijk. Ik heb liever het, het veiligheidsaspect. En dan kan... Uh, wel, maar uh, maar Zandvoort heeft toch hoge gebouwen waar de landenwagen dat, moet komen? Ik woon in zo'n gebouw namelijk. Nou, daar, daar heb je pech gehad. Ja. Nou, ik hoop. Daar, wil, daar wil ik even naartoe, want ja. er ja. wordt dan heel hard geroepen... Uh, over die tweede vluchtwegen. Ja. Maar uh, volgens mij weten uh, jij, ik en de rest van Zandvoort wel... Dat, dat die er niet gaan komen. Nee. Want ik zie niet bij elke flat die nu een, uh, een trappenhuis hebt, aan de andere kant ook een trappenhuis gebouwd worden. Nee, nee. En dat, is, dat vergt dus ook is dat... een investering van de van de bewoners. Die, ik ja, denk met zo'n ladderwagen kunnen we dat uh, behouden. Nou, maar, even... Maar, maar, even, maar even terug naar die investering. Ja? Die zie jij niet. Die ziet de hele Raad niet. Nee. Waarom hm. ziet de VK dat niet? Ja, Wat dat is VRK is, nog eens? De, dus even de, voor de, de duidelijkheid. VRK is de veiligheidsregio Kennemerland. Okay. En die zijn, daar valt de brandweer onder, onder andere mm -hmm. onder. Ik zie jou een beetje bedenkelijk kijken. Ja, nee, <laughs> maar ik. Ja, ik vind het lastig omdat. Het te zeggen. Ik heb met de burgemeester daar wel aardige discussies over. De burgemeester zit in de VRK. De burgemeester zit in de VRK. Okay. En uh, die heeft ons, de VRK heeft ons de tijd gegeven. Of eigenlijk wij hebben de VRK de tijd gegeven. Om tot 2014 te komen met in 2014 te komen met een oplossing. Nou was er van de week, of vorige week kregen we een mededeling over de VRK. Een aantal dingen. Over de brandweercaserne kwam er een mededeling. En over de Ladderwagen kwam er een mededeling. En lees dekkingspreken. Welke dat dat dat uit... mededeling was dat? Nou, de mededeling over de ladderwagen, want daarvoor zit ik nu hier, ja. is dat het dekkingsplan... Uh, vertraagd is en dat ze daar nou nog nadere dingen moeten uitzoeken dus wij hebben meteen gezegd we hebben meteen dat op de agenda laten zetten door, uh, door, uh, op, door de agendacommissie hebben we gezegd jongens we willen met hè, als we we moeten goed met elkaar erover discussiëren we moeten het scherp houden we, wij willen en dat heeft de raad meerdere malen uitgesproken uh, middels een amendement van ons een motie van ons dat die ladderwagen moet blijven uh, die is er in de uh, gemeenteraad er is helemaal geen discussie over nee, dat... Nee. dat die ladderwagen weg moet. Uh, wij zien de meerwaarde ontzettend, het veiligheidsaspect zit daar, uh, ja. heeft daar een hoofdmoot in. De ja. De, de vluchtwegen, de geografische ligging van Zandvoort, uh, de twee aanvoerroutes van Zandvoort, die spelen daar allemaal een rol in. Wij vinden het een must dat die moet blijven. En wij proberen steeds, waar de VRK om de hoek kijkt, proberen wij dat op de agenda te zetten. Proberen we het college maar ook te prikkelen met de vragen van jongens, wat doen we eraan? Hoe gaan we ervoor zorgen? Hoe gaan we de luid daarin uh, halen, we meer ervan nou overtuigen, hoofd op, dat die ladderwagen zo belangrijk is voor Zandvoort? de hele raad voor het blijven is van het wadderwagen, uh, dan zou het college... dat toch moeten verkopen aan de VK. Daar ben ik met je eens, gebeurt dat? Kijk, er is een paar jaar geleden daar een discussie over geweest, toen het in het allereerste stadium ja of nee wadderwagen. Uh, ja. ja, nou toen is daar al fout gegaan. Toen, toen, toen denk ik dat daar een cruciale uh, ja, fout gemaakt is door te zeggen van jongens. Um, wij ga, gaan er niet als college heel erg op hameren. We, hebben, we tellen onze zegeningen, was toen het antwoord. Ja. Um, toen was er nog een discussie, komt die notulen, wie heeft dat toen gezegd? Want de hele regio zit daarin vertegenwoordigd en daar was de winst. Wat het college zag, ja maar we hebben tijd gewonnen om het tot een oplossing te komen. Ja, maar ik heb gezegd, jongens, we moeten daar niet te licht over denken. We moeten, daar tij, we moeten juist door, niet de tijd welke winnen. Welke oplossing zou dat zijn, die, die, die, die Tweede vlucht. Nee, ze hadden tijd gekocht, om het aan te maar zeggen. Wat voor tijd koop je nou, dat? We, eigenlijk zouden die hè, 2014... Zou die het is het, we hebben nog tijd nee, genoeg nog om erover klaar. na te denken... om de ladderwagen te vervangen... of om een oplossing te zoeken voor het behoud van de ladderwagen. Nou, wij zetten in op behoud van de ladderwagen. Dat en ik, en daar dragen wij steeds uit. En als de VRK naar voren komt... en de veiligheidsregio brandweer, dan trekken wij constant aan de bel... omdat we willen dat ook wij het college steeds maar... Scherp hou van jongens, jullie moeten ervoor zorgen dat de ladderwagen in Zandvoort blijft. Ja. Zie jij um, um, het VRK vergaderd? Het VRK geeft verslagen uit. Zie jij daar wat in terug over uh, de ladderwagen? Want uh, als er iemand de vertegenwoordiging is van Zandvoort ja. in de VRK... Jullie willen met z'n allen dat die uh, ladderwagen blijft. Dan moet dat dus ook iedere keer op het bordje ja. van de VK. Ja. Nou, en dat doen wij dus ook telkens. Uh, leggen jullie bij de VK Ja, Want weet je, kijk, wij mogen dan. Hè, dan krijgen we een begroting. Of we krijgen een jaarrekening, of we krijgen zo'n dekkingsplan. Mm -hmm. Die bespreken wij dan. Het enige wat wij kunnen doen is een zienswijze geven. ...richting het bestuur van de VHK. Richting het algemeen en dagelijks bestuur van de VHK. Dus wij dienen dan steeds een abonnement in... Ja. ...met Sandvoort uh, wil de ladderwagen behouden. Uh, dat hebben we bij de begroting 2013 gedaan. Dat hebben we bij de menukaarten, want het gaat om die bezuinigingen. De VRK ja. heeft jaren te veel geld uitgegeven. Hè? En die, uh, wij hebben toen nog een keer nog, uh, geld moeten geven voor bijvoorbeeld... De Koop van de zeilweg en ja. dat soort zaken. Mm -hmm. Omdat wij als gemeente samenlijk, gemeente samenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. Nou, dus dat is helemaal correct. Maar uh, er zijn in bepaalde gemeentes waar de ladden. waar andere redwagens, wat zo heet ze, bezuinigd moeten. Dus middels de zogenaamde menukaarten. Uh, en ja, wij kunnen alleen maar een zienswijze geven. Ja. op die begroting of op die uh, dekkingsplannen. Nou, praten wij inmiddels al twee jaar lang over die uh, Ja, want ik heb hier al meerdere malen gezeten ja, over de ladder. Ga je ook niet iedere keer? Nou, ik vind het prima. Ik vind het wel, uh... nou, wat jij wil, is dat het scherp uh, uh, gehouden wordt. Dat is een beetje de, het idee. Dus eigenlijk moet het iedere keer naar die VK voor jongens. Die ladderwagen moet blijven. Dan nou, kan ik me herinneren dat uh, een aantal jaar geleden heeft dezelfde VK is geroepen: de ladderwagen uit Schalkwijk gaat weg. Toen ging heel Schalkwijk achter elkaar lopen en die ladderwagen staat er nog. Ja. Daarom deze ladderwagen weg. Maar hangt er dan uh, een nee, er hangt een oh, prijskaartje, prijskaartje aan. Ja. He. Er hangt een prijskaartje aan, want het gelevert een bezuiniging op van 86.000 euro. Uh, zegt men... Maar die 87.000 euro, die is... VRK breed, niet alleen ladderwagen. Dan. Nou ja, dat is dan dat is, dat is dan die discussie die wij met die VRK met die VRK willen voeren, want we zeggen jongens, wij geven, we dragen zoveel af. We bouwen een nieuwe caserne. we bouwen een kazerne, want ik vind dat wel een valide evenement met ruimte voor de voor de voor de ladderwagen. Voor de ladderwagen. Ja. En ja, we gaan, we gaan toch niet een heel mooi pand bouwen waar dat ding niet in past. Want ah, dan had ik, dan had ik ja. het nog erger gevonden. Dat ding was al aanbesteed en dat werd gewoon aangenomen. Nee, dat liep wel een beetje gelijk, hoor. Dat, want nou, ik heb de burgemeester steeds, ik zeg, jongens, we bouwen wel een ding... dat we niet straks <lacht> op voor ons neus zeggen, u bouwt een nieuwe garage. Maar ja, daar kan die ladderwagen <lacht> niet in, dus ja, we kunnen hem net zo goed bij u weghalen. Ja, ja. Nou, oké, okay, maar dan nog even terug naar uh, uh, het Schalkwijk-effect. Ja, daar heeft de gemeenteraad van Haarlem een andere keus gemaakt. En die heeft dat uit de eigen begroting volgens mij gefinancierd. En dat ben ik niet van plan, ik probeer juist, want wij geven, nee, we dragen al gemiddeld meer als gemeente het meest af aan de, aan de VRK. Dus ik vind, en dat kan vind ik ook, vind ook, ik ook helemaal goed, ja, dat vind, ja, ik vind ik dus vind ook dat, vijf, dat dat in het ja, belang van ja, ons, van door. ons dus belangrijk is dat dat ding Absoluut. er blijft. Ja, en ook dat. voor de vrijwilligers, hè, want reken maar dat hè, voor de brandweer wordt dat het ontzettend belangrijk is dat zo'n redwagen hier is. Het is ook een, een het is... Subjectieve veiligheid ook. Speelt daar ook een hele belangrijke ja, rol in. Ja, en, wat ik, wat ik, en betrokkenheid uh, van de brandweer. Moen, ja. Die ja, heel hoog is. Het is, het ja. is weer uh, opgerakeld wil ik niet zeggen. Het is weer in de aandacht gebracht. Nou, gelukkig. Ja, heel <coughs> gelukkig, dat blijven jullie ook doen. En dan zie je toch dat ongeveer uh, iedereen die daar wat over vindt... en wat over te stellen uh, denkt te hebben... Ja. die vindt dat die wagen moet blijven staan. En dan gaat het zelfs zo dat de brandweer vindt dat die moet blijven staan. Dat zou, ik zou toch als eerste, als ik in die VNK zou zitten aan de brandweer vragen. wat vind jij ervan ja. wordt dat niet gedaan ja ik ik heb wat bedoel je dat wij overleggen met nee, met nee, nee, de met brandweer? de brandweerk met de brandweer zandvoort ja, kijk, die overlegstructuur, daar, daar ben ik niet bij. Ik, ik weet alleen dat wij input krijgen vanuit Brandweer Zandvoort. En die zeggen, jongens, hè, zijn, ja, we hebben ook overleggen met ze gehad. We hebben, ook als raad hebben wij georganiseerd als uh, CDA. We hebben ja. gezegd, jongens, uh, kom met de koppen om de tafel. We willen allemaal dat die ding blijft. Maar wat vinden jullie nou eigenlijk het veld? Nou, eh, dat was heel, heel helder. ja En ik hoop gewoon dat... Uh, ja, dat, dat, dat de VRK ervan doordrongen wordt... doordat wij steeds aan de bel trekken... het college er steeds mee naartoe sturen van... Dat het is belangrijk, belangrijk dat hij blijft... Ja. dat zij daar een oplossing voor intern vinden. Ja. En anders organiseren jullie een protestmars met de bewoners van Noord? Nou, niet alleen van Noord, ja, denk ik. Ik denk van Heel, uh, Heel Zandvoort, van Zandvoort. Een protestmars. Ja. Ik, ik, ik weet niet of dat de oplossing is. Dat is in Schalkwijk nou, het wel gebeurd. Het is wel een... een het je, een, je, geeft wel wat af. Ja, maar ja. Ik, ik denk als ik dan uh, kijk ik, naar ik de... Ik denk dat het een klein beetje geholpen heeft. Want toevallig heb ik dat een beetje gevolgd in uh, Schalkwijk. En dat, uh, dat liep ook naar een hoogtepunt toe. En toen was er een vreselijk man leuke manifestatie over. En toen heeft de gemeente besloten van die blijft staan. Ja, maar... Dat wij hebben het be ja, ook besloten dat, dat wij hem willen ja. behouden. Maar wij willen graag met de, met de uh, hoge heren van de VHK in discussie over wie gaat dat dan, hè? hoe gaan we dat oplossen. Nou, Vooral dat de financiële aspect. Veilig, veiligheid ja, nee, is dat we weer geld, we ja. dus wie geld. Dus daar zitten wij in. Ja, maar de, de bezuiniging. En het, het is heel... Ja, heeft die bezuiniging, maar je zegt dat ze in het begin al hebben ze te veel geld uitgegeven uh, Dat moet weer terug naar de proporties zoals het hoort. Hè. Je hebt zoveel ja, geld en dat ja, geef je uit. Ja. En daar hoort uh, een aantal veiligheidsaspecten in. En een van de veiligheidsaspecten is uh, de ladderwagen, wetwagen, zo. Ja, punt. Ja. ja, toch? En voor mij is hij heel helder, Ben. Ja, maar hij is voor de hele raad helder. Uh, ja, hij is voor, echt voor de hele raad helder. Maar wij zijn, zitten daar toch wel eigenlijk. Uh, ja, heel erg bovenop. Als er wat over de VRK is, zetten wij het op de agenda. Zorgen wij ervoor dat we met als raad kunnen. Dat ze ons nooit kunnen verwijten. De Zand, gemeenteraad van Zandwoord. U heeft daar nooit. Ja. Uh, al, u heeft daar niet actief op gereageerd. Want wij moeten steeds het college voeden. Ja. Die het college voedt dan weer het algemeen bestuur. Ja, wij op, en, en dan doen we weer een, via, middels een zienswijze. Dan is dat blijkt ook. Dat ons invloed als gemeenteraad. In, wij, in wezen best wel beperkt is. Want ik, ik, ik zou eigenlijk willen stellen dat die veel groter zou moeten zijn. Ik hoor, ik hoor hier heel vaak mensen zeggen het college moet doen wat wij willen. En dat zijn collega-raadsleden van jou. En andersom hoor ik... Oh, ik denk dat ik dat zelfs ook wel eens heb gezegd. Dat ja, ben oh. je niet alleen mijn collega's? <laughs> Maar andersom, andersom hoor ik ook wel eens het college roepen wij doen wat de raad wil. Dan ja, ja. zou dat dus gewoon heel, heel klip en klaar moeten zijn. Ja, maar voor ja, lijkt mij, ik, het is, voor mij is het, het heel helder. En maar is ik, het ook voor het college klip en klaar? Ja, maar ik, dat, dat, ik denk voor het geheel college is dat klip en klaar. Maar het moet wel weer in dat grote geheel met al die gemeentes, van ja, burgemeesters is... en wethouders die daar in het algemeen en dagelijks bestuur zitten. Nou, dat, dat zou dus de kracht van het college moeten zijn die daar aan tafel van... Ik sla nu en ik ga nu uh, strijden voor mijn uh, ladderwagen. Ja. En dat moet dus gebeuren. Ja, en dat, is toch, dat is toch twee jaar geleden, of ik weet niet, twee, jaar geleden, ja, twee jaar, geleden jaar geleden, in de zomer, in die bewuste vergadering over de menukaarten, had dat naar ons idee scherper gemoeten. Nou, dat had um, We gaan het een beetje afronden. Wij uh, houden daar ook een beetje de, het oog op. Jullie ook. Nog één vraag? Ja. Uh, is het nou, het, wordt het besluit in 2014 genomen, ja of nee? Nou, dat is dus voor ons ook niet helemaal helder. Want je zit met dat dekkingsplan. En dat dekkingsplan ja, ja. Uh, zegt, uh, uh, vertelt iets over de aanrijdtijden. Nou zijn ze aan het weer, uh, de regio's weer wat aan het vergroten. Dus ze zijn, er is ook een discussie over de aanrijdtijden oh. en de portiekflats. Wij gaan ervan uit dat, hè, en dat stond ook in de mededeling... dat de dekkingsplan, dat het overleg wat vertraagd is. Nou, en dat heeft dus gevolgen ook voor onze pretwaar. Ja, no, no. ja. We blijven het volgen eh. Uh. Ja. Nou, wij ook. Scherp. Ja. want, ja, we want we we we weten, wij willen het behouden. Ja, we gaan nu een beetje Absoluut. rust eraan en uh, muziekje laten zien. Ja, ja. So fine, so cool. We're living today. Bring the dawn or a rain. In his red. Dying like flies Every day you read about it in the news But you don't believe it You'll only know about it When the. man Cause there is never sitting if you are living it Living Living it It's This crazy way tell you we are living it Living it We're Living it It's crazy weather. We are living it, living it This crazy Okay, oh, hey, Oh, say your prayers before you sleep, little boy. Went down on his knees and he said, Oh Lord, now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep, and if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Me. 'Cause he's living in this crazy world. I'm moving, living, in, living, in, living, in, living, in, living, in, living, in, living, living, living, living, living, living, living, living, living, it, living, it, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, it, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living, living en we zijn weer terug. Uh, uh, we hebben ja. verrouwd Gijs de Rode. En ik heb vandaag... Uh, uh, gelezen in de Centerparks-courant. Of de Zandvoortse is maar wat je <laughs> wil zeggen. Ja, uh, hij stond er vol van, hè? Daarom. Ja. ja. Het zou best wel eens een uh, Centerparks-courant kunnen worden. Was het eigenlijk wel. Ja. om deze Aangeschoven ja. zijn Suzanne Spoelstra <laughs> en Dennis Barend van uh, Centerparks. Uh, Suzanne, wat doe je bij uh, Parks? Ik werk... Als salesmanager bij Centerparts. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor business solutions. En dat is voor de evenementen, congressen die wij kunnen organiseren. Um, ook deels voor de hotelbezetting. En ja, ook verantwoordelijk voor ja, hoe kunnen wij een verdere samenwerking eigenlijk uitzetten. Met de gemeentes antwoord. Okay. En daar wil ik het straks ook nog even over hebben. <laughs> eigenlijk is dat een beetje in de hoofdmoot. Want die hele ladder van jullie hebben al voorgelezen. Een ja, beetje met, een beetje wel. met de ja. VVV. Maar ja. daar gaan we het ook nog over hebben. Ja. Dennis. Ik ben de leisure manager van uh, Park Zandvoort. En Kun je het in ik hou me... Nederlands vertalen? <laughs> Jazeker. <laughs> Eigenlijk, uh, het is een hele brede takenpakket. Ja. Uh, kort samenvattend: alles wat met plezier te maken heeft, uh, intern maar ook uh, extern, uh, daar ben ik uh, verantwoordelijk voor. Nou, oh, het klinkt dus... heel. Uh... Hè? Ja, ik wil het graag in het Nederlands horen. De hotelwereld ja. is doorspekt met, uh, met uh, ja. Engelse talen. Dat mm, klopt. Enzovoort. Uh, ik moest even zeggen dat jullie sponsor waren van CFM. de Voorzitter. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Heb ik dat ook nog vastgehaald. als ik vergeet, kijk ik dat weer op mijn brood. Um, waar ik het een beetje over wilde hebben. En ik heb het met jou al eens een keer uh, erover gehad. Vroeger was uh, Centerparks een eiland in Zandvoort. Dat ja. voelden de, uh, de bewoners ook. En jullie, proef ik ook bij jullie. Jullie staan veel meer open om samenwerking te doen. Hè? En nu uh, was Centerparks uh, altijd inpandig. Je doet alles inpandig. Toen werd het Sunparks. Toen moest alles uit huis. En nu zijn we weer terug. Maar ik bespeur bij jullie... dat jullie ook weer uitpanden willen. Hoe, hoe moet ik dat zien? Um, de centerparks visie en gedachte is wel dat alles in huis is. Ja. Um, en als je kijkt naar de Eemhof of naar het Heidebos... ja, daar moet ook. Want ja, die parken want die die zijn geïsoleerd, in een heel en mooi ja. natuurgebied. Ja. Maar het dichtstbijzijnde dorp of caféetje. nou dat is een half ja, uur hecht. met de auto rijden... Um, en wij zitten midden in Zandvoort. We zitten vijf minuutjes met de fiets van het dorp ja, vandaan. Ja. We zitten aan zee. Dat kunnen we niet ontkennen. En waarom komt de gast naar Zandvoort of naar Centerparks? Om voor het strand. Ja. En ook voor de naam Centerparks. Ja. En willen wij een fijn verblijf voor de gast verzorgen. Een onvergetelijk verblijf. Mm -hmm. ja, dan moeten we van die mix gebruik gaan maken. Ja. Is dat niet in strijd met de hoofdgotoorsvisie? Uh, de Centerparksvisie? De het is een strijd, um, maar als wij daarmee tevreden gasten krijgen, een hoge bezetting. Hè, en als je kijkt naar Zoover uh, ratings en mm -hmm. Booking.com ratings. En, uh, en als wij daarmee allemaal verhalen krijgen wat een topverblijf. En we hebben genoten van Centerparks, maar ook van de activiteiten in het dorp en van het strand. Ja, dat nou, is uiteindelijk dat is. wat we willen. Ja, en daar ja, gaat ja, het om de gast. Ja, ja. Leg jij dat uit bij het hoofdkantoor? Ja, zeker. Uh, ik word natuurlijk gevraagd... waarom stuur je de gasten van het ja. park uh, En dan is mijn, uh, mijn antwoord uh, heel simpel. Ik wil dat die gast aan het eind van zijn verblijf tegen mij uh, kan vertellen... wat heb ik een ontzettend leuk verblijf uh, gehad. Ik ben uh, wezen bolen, zwemmen. Maar ik ben ook naar de schaatsbaan geweest. Ja, uh, uh, ja. Uit eten ja. geweest uh, ja. bij een strandpaviljoen. En daar gaat het mij om dat die gast uh, tevreden naar huis gaat. Ja. En dan uh, komt hij vanzelf weer terug... Heb je, uh, dit is ongeveer denk ik, een jaar, anderhalf geleden ingezet, hè, die, uh, die openheid. Heb je daar al feedback over? Hoor je daar wat over? Ja, ik stuur uh, maandelijks een nieuwsbrief uh, naar mijn collega, naar mijn team... maar ook naar het hoofdkantoor uh, met kantenberichten, met reacties uit de feedbackfiles. En daarin staat uh, veelal hoe leuk ze het hebben gehad uh, op Centerparks... maar ook uh, in Zandvoort zelf. Uh -huh. En dan krijg je wel eens een reactie terug van uh, goed gedaan en wat leuk om te, uh, om te lezen. Ja. Dus daar krijgen we inderdaad uh, weer reacties op terug. Nou, ja. Um... Ja, nee, ik wil ook even zeggen... Even, uh dat Centerparks ook heel erg meedenkt met uit eigen ervaring met Plus.1 Zandvoort zelf, om mee te denken om, om, om een leuke dag voor vrijwilligers bijvoorbeeld te, te organiseren nou, dat ging allemaal perfect ja, en dat, het, dat kan allemaal ja. En Dat is ontzettend leuk ik denk ook dat ja. het goed is om het te doen ik heb er al een, een aantal opmerkingen over gemaakt in de afgelopen jaren en ik vind het ook leuk dat het gebeurt want het eiland idee moet er gewoon af ja. het zit midden aan het dorp, het plakt aan het ja. dorp uh, er worden leuke dingen georganiseerd in het dorp. En volgende week gaan we het ook nog even over hebben. Want jullie uh, timmeren behoorlijk aan de weg. Nou. Dat klopt. <laughs> Ik was gisteren even in, uh, in Center Park. Vertel eens. Ja, gisteren was uh, de try-out van de crea -markt. Ik ben... Uh, oh ja. Onlangs benaderd uh, door een inwoner van Zandvoort, Johan van uh, Gasteren. Naar aanleiding van een oproep in de krant van uh, wij willen graag samenwerken. Uh, heb je leuke ideeën, uh, bel of mail ons. En dat heeft meneer van Gasteren gedaan. Ja. En zo is de creamarkt uh, ontwikkeld. En uh, gisteren stonden een vijftal uh, kraampjes op de Markendome. En uh, daar stonden kunstenaars en uh, ambachtslieden hun uh, zelfgemaakte uh, spulletjes uh, tentoon te stellen. En uh, die konden ook verkocht worden. En dat was uh, leuk voor onze gasten bij Centerparks. Maar we hebben ook veel inwoners van Zandvoort uh, ja, gezien. Die ook kwamen kijken. Ja, ja. omdat ja. het wat minder weer was, was het toch wel gezellig ja, druk. Ja, ja. ja uh, er waren ook hele leuke dingen te zien. Heb je het gezien Ben? Ja, jij, je bent er geweest. De, ja, als, ja. Als, jij het, vind ik, als je ergens <laughs> een commentaar hebt, moet je het ook volgen. Ja, daar heb je het uh, Een kraapje of 6, 7, acht stonden. Zou je er meer willen hebben volgende week? Ja, we hebben ja, uh, sowieso afgesproken. Nou, het moeten er minimaal vijf zijn om, ja. uh, om goed te kunnen beoordelen. Ja. Uh, is het een leuk project? Uh, maar van mij uh, mogen we het verdubbelen. Ah. Uh, er was nog uh, genoeg ruimte over, dus... Uh, als mensen, als mensen nu nog wat, wat deze, willen, hè, ja. uh, met wie nemen ze contact op? Nou, het liefst met uh, mij. Met Dennis Baarns. Uh, bellen naar Centerparks. Uh, dan kunnen ze mijn uh, e-mailadres uh, vragen. staat ook op de, onze website. Okay. En dan kunnen we eens gaan kijken of er wat kraampjes bij kunnen. Uh, Creatief Zandvoort, doe ermee wat je wilt. Ik zou er lekker één gaan. We hebben veel creatieve mensen in ja, Zandvoort. Er de uh, ja. Ja. van de creativiteit is Zandvoort. Ja. Dus dat moet komen. En dat komen. is voor vrijdag 22 februari. Aanstaande vrijdag. Ja. Dit ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. is ook zoiets waar je openheid mee creëert. Zie jij daar al wat van in je, in je sales en in je, in je contacten met Zandvoort? Nou, wat ik merk. Wij hebben uh, al een hele goede samenwerking met nautiek En met de spot. Ja. Uh, uh, voor oh, partijen. Ja. Ja. Um, we hadden in januari hadden bij ons een partij. En nou, Nautique, een vaste strandtent. Daar hebben ze heel veel geluncht. En, en, en ja, gegeten, die groep. Ja. Ja. Kom, dus die komen we... partijen met, met, die, uh, met die vraag. Van, ik wil wel met uh, 20 man bij jou logeren. Maar ik wil een, een outdoor evenement organiseren. Um, Partijen komen met een aanvraag bij ons en wij gaan kijken hoe kunnen wij het zo mooi mogelijk uh, voor de partij maken. Om een voorbeeld te noemen, afgelopen uh, september hebben wij een hele grote partij gehad en die verbleven drie dagen bij Centerparks. En dat was dan ochtends ontbijten in het marketbuffet, de hele dag vergaderen en dan zouden we ook weer s'avonds kunnen dineren. Ik heb ook overlegd hè, met de horeca, hoe gaan we dat doen? Uh, want dan missen wij omzet als we niet s'avonds ja, laten ja, dineren. Ja, ja. Maar ik wil ze niet, s ochtends, middags en s'avonds in hetzelfde restaurant. Nee. Dus we hebben, hebben één avond hebben ze een heel uh, luxe drie gangen uitgeserveerd diner bij Notiek gehad. En de volgende dag hadden ze een beach barbecue met DJ bij de spot. Het commentaar wat we hebben gekregen was zo overweldigend. En dan merk je dus ja, van, van, van de gast van ons een ontzettend positief leuk. commentaar... waardoor ze eerder volgend jaar terugkomen. Maar ook met Nautique merk je nu... de ja, komt er uh, samenwerking. wisselwerking. Uh, ja, leuk. En, uh, ja, dat is leuk. Dat is hartstikke, ja. leuk. hartstikke en dan leuk. Dan ga ik toch nog een vragen... Ja. wat denkt jouw hoofdkantoor uh, daarvan als je dit hoort? Uh, Want dat is hartstikke positief namelijk. Uh, dat klopt. Maar onze uh, doelstelling is dat de gas een keer terugkomt. Uh, ja? uh, ja, ja. En nou, ook nou, een ja. partij. Ja. En dat en kun je alleen dan mag, maar bereiken. En past dit in. En dan past dit ja. in. Het is natuurlijk wel weer een overleg... He? Ja, dat is wel... ik, ik probeer die, die afdeling ja. te vinden... Ja. omdat ik die visie redelijk ken van sint ja. uh, de Maar jullie proberen dat te doorbreken. Ja. Ja. ja, ik vind het een heel goed initiatief, hoor. Heel, en zelfs uh, ja. voor volgende week heb ik hier een, een ladder ongeveer liggen. <laughs> Evenementenladder. Dat klopt. Ook de, de samenwerking met de VVV, dat uh, wordt steeds beter. En... Uh, de Kids Adventure Week, dat hebben we vorig jaar mogen proeven. En dat was zo'n succes dat we dit jaar hebben besloten van nou, dat, daar moeten we echt volop uh, in ja. meegaan. En vandaar een uh, hele ladder met, uh, met activiteiten. Heb je uh, van vorig jaar reacties gehad uit het dorp? Uh, ja, ik uh, deed zelf mee uh, aan de activiteiten om, om die te geven. Uh, dat was uh, spontaan uh, deelname. Wat was, heb je uh, gedaan vorig jaar? Dat was een skelterrace. Okay. Uh, uh, nou, we hadden geschat tussen de 10 en de 15 uh, kinderen. Dat is uitgelopen naar de 50 <laughs> kinderen. Dus ik had wel uh, wat uitdaging ja, ja, daarbij. Ja, ja, ja. Dus vandaar dat we nu ook uh, meer activiteiten hebben georganiseerd, Dat het een, zich een iets verspreidt. Ja. Uh, ja. Nou, noem er maar eens een paar, zou ik zeggen, want we hebben het niet, dat niet, dat niet die van is. het dorp al Ja, we hebben een aantal en, uh, activiteiten. Um, we hebben een speciaal arrangement uh, georganiseerd voor, uh, voor de Kids Adventure Week, dus onder andere op de Sportieve Zondag. Uh, Dan kunnen kinderen de Kids Disco doen, hun eigen kopmut mm -hmm. uh, knutselen en daarna met de Ori Parade meelopen. Wat is Ori Parade? Ori Sorry. Ori, zo so sorry. Ja. Ja? Ori is onze huismascotte. Oh. Ja, ik ken hem al. Oh, ik, dat ken ik niet, maar oké. Okay. <laughs> Hij valt enorm op aan zijn groene haar. Oh. Dus dat is niet, niet te missen. Okay. En uh, de kidsparade, dan ga je in een, uh, een parcours lopen. Uh, met muziek en dans oh, uh, en okay. spel. Ja. Uh, rondom het park. Dus dat kunnen kinderen allemaal uh, zondag doen. Ja. Uh, de van maandag, Twister met Ori. Dus uh, Orri die, uh, die doet lekker mee met de kinderen. Ik vind het uh, dinsdag vind ik ook wel leuk, want jullie hebben natuurlijk een uh, kinderboerderij en daar uh, kunnen de kinderen verzorgen. Ja. Wat oh, gaan ja? ze dan doen? Uh, voeren ja. en kammen. Ja, de diertjes moet, uh, moeten eten uh, oh, krijgen. Ja. Uh, de diertjes moeten verzorgd worden, is dus inderdaad uh, het kammen. Uh, maar ook. Het uh, zijn ook uitlijndieren. Ja, ja, kom je uit, uit het dieren... In één dier van jou worden dieren uitgeleend. En hey, waar, ja? Maar de kerst, hè? Ja, is ook goed. In het dorp, Leuven, ja. ja. Ja, ik had Leo al aangewezen, maar dat kon niet. Nee. <laughs> Donderdag, Dan hebben we nog wat. Oh, dinsdag nog een disco? Oh, ja. ja, klopt. Ja, ja. En een knutsel, uh, je eigen fotolijstje. En het, uh, het voetbaltoernooi, is dat op dat kleine veldje... Uh, als je van de burgemeester Alstad naar beneden loopt, zie je een voetbalveld, is dat daar? Klopt, ja. Dat is onze okay. sportarena en daar uh, hebben we een voetbaltoernooi uh, georganiseerd. We hebben het net met uh, Lana ja. erover ja. gehad, dat het een soort terugkomending is. Hè? We gaan niet, een uh, aantal mensen gaat windsporten, een aantal mensen gaat niet windsporten, maar komt weer terug naar Zandvoort om uh, deze week gezellig met de kinderen door te brengen. Ga je dat ook wegzetten in, uh, in, in je reclameuitingen straks? Als je denkt van nou we hebben het nu twee keer gedaan het is een uh, het is een succes ga je dat dan ook wegzetten op de Center Park site nou om te beginnen uh, kunnen we het in ieder geval via onze social media weg gaan ja, zetten. Ja, ja. Uh, daarnaast hebben we ook de Center Parks nieuwsbrief van Zandvoort. daar zouden we het op uh, weg kunnen zetten. En wie weet, maar dat is echt weer een stap verder. Stap en dan zit je echt met het hoofdkantoor. Nou, misschien kunnen we daar ook. Ja, op een gegeven moment als wij periode verder zijn en we hebben bepaalde resultaten geboekt, dat we daar dan stap 3 mee kunnen zetten. Ja. Ik kan me dus voorstellen dat je uh, ziet dat je hier heel veel reactie krijgt van, van gasten van je park. Dat je dat aanbrengt. Dat je dus ook gewoon uh, in, de, in de zeg maar landelijke melding zet. Mm -hmm. Zandvoort, centerpark ja. biedt dat en dat voor die week aan? Ja. Het ja. ja. kan net een trekpleizer zijn om juist, juist voor ons park voor ze, ja, uh, te kiezen. Ja, ja absoluut. Dat blijven we wel samen zien voorlopig. Ja. Precies, en uh, dat kan met een Kids Adventure Week. Dat is een evenement. Ja. Dus mm -hmm. dat kunnen we inderdaad landelijk uh, gaan je uitzetten. Je aan, uh, ja. Ja. Um, er was nog wat ja, van de week. Nee, er was nog een motie show. Klopt motorshow? dinsdag. dinsdag. Wow. <laughs> Nieuwe collectie. Nieuwe collectie. We hebben wat uh, reacties, uh, vooral van inwoners van Zandvoort uh, gehoord uh, in de fashion store van joh, ik wist helemaal niet dat jullie kinderkleding uh, in de collectie hadden. Um, en met dit soort opmerkingen moet je iets, moet gaan, je iets doen. gaan doen. Ja. Ja. Uh, vandaar de modeshow. Wij gaan onze uh, collectie presenteren in het uh, Kran Café wederom. blijkt dus dat je uh, ook opmerkingen uit het dorp krijgt. Klopt, ja. ja. Wanneer is dat? Dinsdag? Dinsdagavond om 7 uur start een modeshow. Aansluiten met een koopavond. Uh, waarbij, en dat is echt uniek, 15% korting op nou. de nieuwe collectie uh, Zo. kunt ontvangen. Zo, Shopper. <laughs> leuk hoor, leuk. <laughs> nou, ik vind het... Uh... Je vindt het nogal wat? Ik vind het wat. Nou, uh, ik vond het uh, leuk dat jullie Heel erg er leuk. even waren. Want, ja. uh, we hebben het al eens eerder over discussieerd. En uh, de meningen in Zandvoort zijn uh, verdeeld. Maar die moeten, denk ik, allemaal een beetje hetzelfde worden. Uh, dat het een, een geheel dorp is en niet de twee eilandjes voor elkaar nee, af. Nee. Maar dat denk gaat lukken, denk ik. Mag ik dat nog gaat... een uitnodiging doen dan? Een uitnodiging, ja. jou hoor. Nou, he, aan, aan, aan de ondernemers van Zandvoort en, uh, en omstreken. Um, nou, wij werken al samen, uh, ook met de VVV qua activiteiten. Maar ook met overnachtingen hebben wij daar een fijne samenwerking mee. Ook met andere uh, uh, vaste- en, en, en uh, seizoensstrandpaviljoens. Uh, uh, maar misschien zijn er nog wel andere ondernemers die denken: van, nou, hey, misschien kunnen we wat samen doen met Center Parks. En als het een win-win-situatie voor ons beide is, ja, dat we dan ja, misschien dan mee, nog activiteiten dan kunnen als organiseren. Als ja. Hartelijk welkom. Bij. Nou, Jezus, absoluut. Ja, ja, bij Suzanne ja, Spoelstra en uh, ja. ja, absoluut ja. hartelijk welkom. En uh, okay. al, ja, ja. al het initiatief is, uh, is welkom. Zeker. Oké, okay, nou hartstikke bedankt voor je komst ja. en we gaan. Weer even bedankt voor Dankjewel. de uitnodiging. Dank je wel. -de -de dat is vanavond Herman Brood. Ik vond hem toch wel leuk om uh, te draaien. Het zou eigenlijk de afsluiter moeten zijn. Want wij zouden nog een gesprek hebben met de wijkagent Henk Lusschiet. Die Luschik, heeft het te druk. Die <svrijd>. we niet kunnen contacten. Dus uh, wat wij gaan doen is uh, rustig is even naar de agenda kijken. En die begint ja. natuurlijk uh, uh, eigenlijk gisteren al. Maar dat is geweest. Dus wij gaan naar uh, vandaag, de 16e, En dan zien wij een beach party 30+. Plus. Ja, 30+, dus daar, plus, mogen daar mogen wij naartoe. In Club Nautique. En Die is van uh, 7 uur s'avonds tot uh, ja, 12 ja, uur, want dan dus, moeten de tenten, dan moeten de tenten dicht. Ja. Dat is een ja. mooie tijd, want dan kun je ja. altijd nog even afzakken in het dorp of je gaat lekker naar huis. Ja. Ellen, ga jij er nog heen? Uh, nee, ik denk niet. Ellen gaat ja, niet naar gaat de niet. beachparty. Maar u bent welkom in Club Nautiek vanaf ja. 7 uur. Tot uh, Gezellig nu. tot de twaalf uur. Ja, ja, ja. En er is ook, uh, en dan is er uh, morgen, de, de 17e, een rommelmarkt in de Krocht. Bekend, hè, bekend. Ja, een soort, uh, uh, iedereen een soort kofferbak er... ideeën zonder kofferbak. Ja, iedereen mag zijn spulletjes uh, komen brengen in de krocht. En ja. die worden dan uh, uitgestald. Ja, en... van 10 tot 4. Tot 10 tot 4 kun, uh, kun je daar terecht. Uh, je moet alleen nog vragen of, of men nog uh, nieuwe dingen mag inbrengen bij de krocht. Maar neem contact op met ja. gebouwde krocht. Altijd goed. En, altijd goed. Dan uh, nou ja, de hele week, de Kids, Kids Adventure, Adventure Week, je, ja. je kan je nog opgeven. Uh, ja, want, ga even langs het VVV. VV, ja. Of uh, vvvzandvoort.nl ja. Daar staat het hele programma op. Ja. En je kan dus uh, meedoen met van alles. Ja, uh, want anders zijn ze park. misschien uh, al vol. Dus, uh, nou, het loopt, uh, het loopt best, best goed, hè? Ja. Ja. Ja. Dinsdag is de modeshow in Centerparks, hebben we net gehoord. De nieuwe collectie wordt getoond en er is 15% cent. korting. Je kan altijd Nou, dat is kijken. toch allemaal heel erg leuk. En dan uh, ja, zou team. ik toch wel graag willen weten wat het ik foute zie... hockeyfeest is. Ik weet niet wat dat is. Misschien dat iemand dat nog even kan komen uitleggen. Het Sportcafé Buitenspel. Ja, het Sportcafé Buitenspel is in het straatje... Hoe heet het straatje eigenlijk? Bij uh, uh, Circus Theater. Um... Als je bij Donver omhoog loopt... Oh, dan joe. kom je het sportcafé buitenspeltijd. tegen. Oh, dat is, dat is het. De Kostenstraat. Ja, de Kostenstraat. Kijk, daar Kopt. zijn we, dankjewel Ellen, de Kostenstraat. Daar is het, het Foute, foute hockeyfeest. hockeyfeest. Dat is de, de 22e vanaf 8 uur. 8 uur. We zijn ja. zeer benieuwd wat het ja. gaat worden. Ja, dan en dan is, dat dan is er dezelfde ja, vrijdag he? is er weer een ja. crea-markt uh, in Centerparks. Ja. Uh, Zandvoerse creatievelingen die wat willen laten zien of ja. uh, wat kwijt willen, die kunnen daar naartoe. Of tenminste, die moeten even contact opnemen met Dennis Barend. Gewoon Center Park bellen en dan komt het goed. Dan ja. hebben wij... Uh, het is hartstikke druk op die vrijdagavond. Nou, er is weer nog wat. Café Koper. Om Met? de levensliederen te zingen. Altijd <gül> heel gezellig. Smartlappen en levensliederen. Ja, en loterij. Ja. En, en loterij. loterij. Vanaf 9 uur? Vanaf 9 uur. Ja, ja als je ja. eerder bent, dan heb je een plek. En na 9 ja, uur is het een staan. beetje druk. <gül> en dan gaat iedereen staan. Iedereen krijgt een boek en waar de teksten in staan. heel gezellig altijd. Zondag. De 23 ste Ja, vertel ja. het maar. Een concert internationaal, Belcanto Academy. Aria's en duetten uit opera's van Mozart, Verdi, Strauss en anderen. In de Krocht, Theater de Krocht vanaf 8 uur. mooi tijd. Dat klinkt heel erg. Ja, opera's van Mozart, Verdi, mooi. Strauss ja. enzovoort, enzovoort. Wij hadden het idee om even met de studio te praten. Kunnen jullie ons een beetje verstaan en horen? Ja, dat, dat lukt wel. Ja. De heer Kol aan de andere kant van mij. De heer Kol aan de andere kant. Ja, mooi. We krijgen straks uh, Maarten Keur en die gaat over 100 jaar bakker praten. 100 jaar bakker, zo oud is iemand toch niet? Nee, <lacht> maar ze hebben wel al 100 jaar een winkel. Ja, dat, uh, ik, uh, ik, ik ken de winkel nog uit de Diaconeerstraat. Ja, ja. nou, die komt ook voorbij. Daar is Jullie gaan uh, praten over bakkers en bakkerijen. Vroeger had Zandvoort heel veel bakkerijen. Nee, we gaan niet over drie verse bakkerijen praten deze keer. Maar Mevrouw gaan... Joustra. Ja, ja, meneer Sonneveld. Goedemiddag. Goedemiddag. Nee, we gaan expliciet over uh, uh, de, de bakkerij. En die is later dus overgegaan naar Van Vessen, een wat nu op het raadhuisplein nog zit... 1 maart uh, zou dat 100 jaar geleden zijn dat de bakkerij uh, van Keur in de Diogeniehuisstraat is gestart. Hm. En over die periode, wat er allemaal in die bakkerij gebeurd is, hoe die uitgebreid uh, personeel, de oorlog nou enzovoort, enzovoort. Daar gaan we met Maarten Keur over praten. Uh, Bakkerij Keur staat mij zeer goed in de herinnering Want ik woonde daar tegenover En ik als wij s'avonds na een avondje gezellig uitgaan In Zandvoort daar langskwamen Konden we altijd bij Maarten nog even een krentenbolletje halen oh, Heel erg vers ja, ja, ja. Doe ja. hem zeker de groeten ja, Zullen we doen. Doen. En uh, veel van plezier vanmiddag willen. bij Oud Zandvoort We okay. zijn een beetje door de agenda heen Dus laten we naar muziekje draaien I am before you thinking. Het was weer een, een gezellige ja. Goedemorgen Zandvoort. En wij gaan natuurlijk een aantal mensen weer even noemen. Wij noemen zeker uh, Floris van, uh, van het hotel. Overland ja. waar we gezellig zitten en hopelijk nog heel lang mogen blijven komen. Ja. Uh, Pascal heeft het eerste stukje gedaan. En Mark, Mark van Dalen, als het goed is. Ja. Mark yeah. van Dalen heeft de tweede <laughs> yeah. reeks gedaan. Yeah. Dat was de techniek. Ellen Koper, bedankt voor de koffie en het water. Uh, Irene de Jager en Don, weer hartstikke bedankt voor het mooie programma. Ja, prima. En uh, ja, We moeten nog even door blijven gaan, want Yvonne die loopt nog. Uh, die is nog uiters, even weg, hè? Ja, Zijland, die is nog even. Ja. Dus die zien we <laughs> voorlopig niet ja, nee, nee, nee. Uh, Gerry, bedankt. Ja, jij ook, bent. Was het was heel gezellig. Ja, het was weer heel gezellig. Ja. En wij uh, sluiten af. We wensen iedereen een prettig weekend. Fijn weekend, allemaal. En, zoals gebruikelijk zeggen wij, dag hoor. They tried to make me go to rehab. But I said no, no, no. Yes, I'm